Welkom bij de laatste aflevering van onze serie Eindtijden Profecie, Bijbelse Scenario's. En vandaag gaan we het hebben over de profeet, de Heer Jezus. Dat is misschien wel een beetje vreemd. Klinkt dat eigenlijk? Want er zijn godsdiensten die Jezus eigenlijk alleen maar als profeet zien en niet als de Zoon van God of de Messias. Hij is allebei. Nee, dat weet ik. Hij is ik. profeet, ja. de Zoon van God, hij is verlossen, ja. hij is... Degene die Gods werk op aarde volbrengt. Ja, ik dacht laatst, als je nou alle namen van de heer Jezus zou benoemen, en je zou die bijvoorbeeld tegenover de profeet Mohammed uh, zetten, dan denk ik dat Mohammed niet, al die, niet zoveel namen heeft als de heer Jezus. Uh, ik las laatst het verhaal van een moslim, die had de Koran erop nagelezen, over Isa. Ja. En Isa is Jezus ja. in, in de Koran. En hij kwam tot zijn verbijstering, tot de conclusie, dat Isa veel meer in de Koran voorkwam als Mohammed. En toen ging hij eens kijken. Ja, en al die wonderen staan ook van Isa en geen een van Mohammed. Hij dacht, hoe zit dat in elkaar? Ja. Hij is toen het Nieuwe Testament gaan lezen ja, en, en dan, uh, dan val je uh, door de mand. Ja. Ja, hij is toen tot geloof gekomen, door het lezen van de Koran. God kan alles. Is die, is die man ja. tot geloof gekomen. Maar nou. goed, Ach, Jezus is ook een profeet. Tuurlijk, hij is zeker. de profeet. De profeet. Ja, ja dat zeker. Absoluut. Nou, en hij heeft aan het eind van zijn leven drie redenen over de eindtijd uitgesproken. Drie keer staat het in de Bijbel, maar het zijn ook drie verschillende redenen. In Matthäus 24, dan spreekt hij over de laatste dingen en die wordt gehouden op de Olijfberg. En tegen de discipelen. De tweede reden is, wat Markus 13, en dat is tegen uh, Johannes en Petrus en Andreas en Jacobus. Die krijgen een aparte onderwijs erover. Ja. Dat zijn drie verschillende preken zijn het ook. Zoals een domme en 20 verschillende preken dezelfde keer af. maar het is altijd anders. Ja. En de laatste is tegen sommigen, dat is tegen de gewone mensen. En ik hoor ook bij die sommigen, dat is Lucas 21. Dan weet je dat, want sommige mensen zeggen: Ja, maar dat, dat klopt niet. Want in Lucas staat dit en in Matthäus staat dat. Maar de Heer die heeft de preek ja. verschillende keren gehouden. Ja, het dat is het eerste. Wel dezelfde lijn, maar anders qua invulling. Wel dezelfde lijn, maar anders qua ja. invulling. Ja, ja. En nou, dan gaan we even kijken wat we gaan doen. We volgen Matthäus en we eindigen met een paar bemoedigingen uit Lucas. Eerst eventjes. Uh, Lukas 21, één tekst uit Lukas 21 in het begin. Hij zegt hier in vers 20, zegt hier Jezus, Zodra jullie Jeruzalem door legerkampen omsingeld zit, dat staat ook al in Zachariah. Dat hebben we dus vorige week besproken. Ja, dat hebben we vorige week over gehad. En, maar dat was toen ook, ja. toen de Romeinen kwamen. Ja. Wat gaat het doen? Weet dan dat zijn verwoesting nabij is, het jaar 70. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En die binnen in de stad zijn, de wijk nemen. Eh, en die op het land zijn, niet naar binnen gaan. Want dit zijn de dagen van vergelding. Waarin alles wat geschied staat, in vervulling gaat. Hmm. Weer een doorgesneden profetie. Het ja. blijft maar doorgaan. Maar, hij zegt, Jeruzalem eh, zal vallen door het zwaard... ...en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. Dat is niet de Babylonische ballingschap en niet de Assyrische ballingschap, die ging naar een bepaalde plaats. Ja. Babylonische ballingschap, die ging naar Babylon. Ja. Maar dit is de ballingschap onder alle heidenen, onder alle volken. Eh, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden tot op de dag van heden, zeg ik dan. Ja, die heeft dus 1900 jaar geduurd. Ja, dat is heel erg. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen worden. En daar hebben we het vorige week over gehad. Ja. Toen de heidenen Jeruzalem zo grimmig gingen vervolgen. Dat was de scheut die de beker van God stoorn vol liet lopen. En toen was het dus afgelopen. Ja. Toen zijn ook de Messiaanse christenen zijn uit Jeruzalem gevlucht. Ze zijn weggevlucht. Omdat ze gelezen hadden dat de heer Jezus gezegd had... Uh, die in Jeruzalem zijn, die moeten vluchten, eruit, wegwezen. Ja, ja. ja. nou ja, zo, zo zal de Heer ons waarschuwen mm. dat die dingen gebeuren. Ja. Nou, en dan gaan we kijken, gaan we Matthäus 24 even rustig volgen. Met vers 3. Toen hij op de, ja? ja. de olijfberg zat, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden... Heer, zeg ons... Wanneer zal dat geschieden? Wat is het teken van uw komst en de voleinding der wereld? Ja. Stel drie vragen dus heel duidelijk. Dus eerst, wanneer zal dat geschieden? Nou, ja, dat is dan in het jaar 70 gebeurd. Dat hebben we net gelezen in Lucas. Geen steen zal op de andere gebroken worden, staat ook in Lucas. Ja. Dat hebben de Romeinen ook gedaan. <coughs> die hebben steen voor steen uh, de die, die, die, die puinhopen van de tempel afgepikt. Want er zaten de, al die juwelen waar de stempel mee versierd was, zaten daarin. En het ge, gesmolten goud. Ja. Dus dat was natuurlijk heerlijk voor die Romeinen. Nou, dat is allemaal letterlijk vervuld. En het tweede is, wat is het teken van uw komst? En dat hebben wij ook gezien. Zij zullen het teken van de Zoon des Mensen zien. Dat lezen we straks in Matthäus. En, en dat hebben we gezien. Zij zullen mij zien die zij doorstoken stoken hebben. Want de tekenen in zijn handen en zijn voeten, dat zijn de tekenen van dat hij de opgestaan is. Ja. Dat hij de gekruisigde en de opgestaan is. Amen. Dat is de, dat het teken. En wat is het teken van de voleinding der wereld? Drie dingen. Dus die verschijning op, uh, in de wolken, uh, en uh, de, de, de, ze zullen mij zien die gestoken hebben, dat is eigenlijk een apart ding van de volleinding van de wereld. Ja. Dat zien we ook in Zachariah, dan komt die reiniging nog en dan komt pas uh, het moment dat al die volken tegen Jeruzalem te strijden trekken en dat de Heer verschijnt op de Olijfberg. Dat is het begin van de volleiding, want dan is de volleiding er nog niet, want dan krijg je nog een duizendjarig rijk mm -hmm. en die volken die hebben het nog niet geleerd en die gaan nog eens een keer tegen Jeruzalem strijden en dan komt het laatste oordeel en dan is het finished. Ja. Dat is dus het uh, uh, uh, uh, scenario. Wat geeft de Heer Jezus dan nog voor details? Dat moet ik even goed volgen. Uh, ten eerste, laat niemand u verleiden, vers 4. En zegt tegen hen, die zegt, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen kunnen komen onder mijn naam. En ik ben de Messias en zij zullen velen verleiden. Ja, er lopen nou ook heel wat messiassen rond. Ja, en zijn er ook geweest door de tijd. En zijn er zijn heen. er de deeuwen heen. Ja. Maar er komen er nog wel meer. Ja. En dat gaat ontzettend hard. En er staat hier, dat is een ernstige zaak, die velen zullen verleiden. Ja. Ja, ik dacht altijd, nou mij zullen ze niet verleiden, ik, heb, ik ken de Bijbel en ik ken de Heer. Ja. Maar als de Heer velen zegt, dan zijn het er velen. Ja, dus dan moet je ze oppassen. Dus, dus we moeten goed oppassen, dat is ja. heel belangrijk. En dan krijgen we het volgende. Ooit zult gij horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Daar is, daar is het vol mee. Ja. momenteel de Krimoorlog. En op dit moment zien we ook hoe, hoe, hoe Rusland en, en Turkije op gespannen voet staan. Ja, en Nederland is in oorlog met IS. En, en wij zijn in oorlog met IS. Zelfs Rutte doet mee. Ja. En, nou ja, het is overal... Israël, want Israël is altijd het centrum van de provincie, Israël is, uh, gunst, het altijd van oorlogen. En wanneer gaat Netanyahu nou uh, met Iran beginnen? Gaat hij die, ja. die atoomfabrieken uh, vernietigen? <tie> Niet? En uh, wat moeten we nou aan, wanneer gaan, gaat Hezbollah uh, beginnen? Ja. En goddank zijn ze nu nog te, dr te druk met Assad te verdedigen, tegen al die terroristengroepen. Zijn, ook ja, al... dat noem ik ook wel een beetje die verwarring, hè, waar we het eerder over hebben gehad. Ja. Dat ze gewoon druk met elkaar zijn, dat ze niet naar Israël toe kunnen. Ja, goddank. Ja, amen. Ja, zo werkt ja. dat ook. Ja. Nou, en zij zullen, ook zult gij horen van geruchten van oorlogen en oorlogen. Ziet toe, dus let op jezelf, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het is het einde nog niet. Nee. Dus broeder, het is het einde nog niet. Nee. Kijkers, het is de eindtijd nog niet. Het is het nog niet. We zijn wel onderweg, maar we zijn nog niet zo ver. We zijn hard onderweg. Het kan morgen eindtijd worden, bij wijze van ja, ja, spreken, ja. ja. Want ik denk dat de eindtijd begint als uit openbaring 6 het Witte Paard ervoor schijnt. Mm -hmm. komt. En dat Witte Paard, dat is de Antichrist. Maar daar kom ik misschien aan het eind van de uitzending nog op toe, anders okay. moeten we er nog eentje maken. Maar nee, kijk, zuinig jij. <laughs> Nou goed, we gaan verder. Het is, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen zo hier en daar zullen er uh, even zien, hongersnooden, aardbevingen zijn. En in uh, Lucas staat er nog bij, opstanden en allerlei uh, besmettelijke ziektes. Ja, precies. Ja. En dat zien we nu gebeuren. Ja, en, de Ebola is nog niet zo lang achter ons natuurlijk. Nee, maar er komt natuurlijk nog wel meer. Ja. En, en die opstanden ook, die krijgen we straks ook, ja. als de bevolking het zat wordt om uitgebuit te worden. Nou ja, kijk naar al die vluchtelingen. Als zij uh, gewoon geen doorgang krijgen, dan komen ze ook al in opstand. Ja, uh, ja oh ja. Dus, dus aan alle kanten zul je opstanden zien. Ja, dat is ja. Er zeker het geval. Uh, doch, dit alles is het begin der weeën. Ja. Ook een kerntecht van de heer. Wij zien nu het begin der weeën. Mm -hmm. En weeën, dat weet je misschien ook nog van je eigen kinderen, maar mijn vrouw weet het nog en ik weet het ook, die worden steeds feller en komen steeds sneller achter elkaar. Ja. Nou, die, die, die overstroming van ontzettend veel moslimvluchtelingen, razendsnel kwam het over ons. Ja. En, en, en die oorlogen en geruchten van oorlogen komen steeds sneller. Ja. En ook de natuurrampen. Dus dat is het begin der weeën. En het einde der weeën is natuurlijk altijd als het kindje komt. Ja, precies. Het einde der weeën, dat zijn... In openbaring komen die weeën ook weer terug. Ja, maar dit kindje is niet zo'n uh, lekker kindje wat je krijgt. Want ja. er staat, dan zullen u, ze u overleveren aan verdrukkingen. Ja, dat weet ik. En nou, ze ik zullen u denk, doden. Ik denk dat toch het kind wat komt is dat dat de Heer Jezus is. Nee, oké. Okay. Ja, is kan ook. Ja, ja. Het is maar, een, een nieuwe flitsende uitleg. Toch, ja. dat alles is het begin daar weer. En dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. Hè? Dus en dat dan is... komen dus de vervolgingen ja. die ook al in het Midden-Oosten zijn begonnen. Ja. Op een gruwelijke wijze. Ja, absoluut. Ze worden helemaal ja. christenvrij gemaakt. En ja. nu zien we ook weer, Eerste Jood... Maar ook de Griek. Ja. Eerst de Jood en ook de christenen. 1948-49, alle Joden weggejaagd. <kijkt> en nu onlangs kregen we het bericht dat Syrië nu helemaal christenvrij is. Allemaal weggejaagd. Ja. Dat staat hier ook geschreven. Ja, want dat is natuurlijk uh, het achterliggende doel. Hè? Wij, wij zien al die, die gebouwen die kapotgeschoten worden en we zien die oorlog daar gaande en we zien al die vluchtelingen. Maar de achterliggende scenario is dat het christenvrij moet worden? Ja. Ja. ja, dat is duidelijk. Ja. Dat zien we ook in Irak. En Iran, die uh, hebben de christen het ook niet makkelijk. Nee. Komt in Libanon ook. Ja. En komt in Europa ook. Komt in Europa ook. Denk het wel. Ja, dan moet er nog wel wat gebeuren, denk ja. ik. weet ik niet. Nee. We kunnen zo, laat ik zeggen, door de regering anti-christelijke wetten aangenomen worden, of wetten die... Nou ja, je ziet dat wel een, een beetje in Amerika wel gebeuren. Ja, de sharia die uh, geëerbiedigd wordt ja. door, uh, door de regeringen, ja. om de moslims maar een plezier te doen, of eigenlijk om ze maar rustig te houden. Mm -hmm. Maar als ze, als ze dat doen, dan uh, krijg je nog steeds meer ellende over je, want dan krijgen ze nog steeds meer smaak ja. om de christenen te vervolgen, want dan... Nou ja, voorlopig ja. blijft het hier in Nederland bij uh, het kabinet wat zegt geloofwoord achter de voordeur en daar mag het dan ook blijven. Ja, dat is het, uh, hetzelfde wat in Frankrijk al jaren aan de gang is. Ja. Dat klopt. Maar goed, nou, Family 7 zei... komt achter de voordeur, dus dat is goed. Sorry? Met Family 7 komen we achter de voordeur, dus dat, dus dat is goed. <laughs> Toch? Dat ja, is slim. Ja, dat is ook slim. Um... Dat is slim van de heer. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking, zij zullen u doden, ja. wat Isis nu doet, ja. en gij zult door alle volken gehaald worden, om mijn willen. Ja. Dan zal de naam Jezus zal een vloek worden, en het zal verschrikkelijk zijn. En wat gaat er dan weer? Dan komen de valse profeten, die zullen opstaan, elf. En zij zullen velen verleiden. Weer dat verleiden. Ja. Op allemaal achter die valse profeten aan en het criterium is, wat denkt u van Jezus? Is Hij de Zoon van God? Is Hij de Verlosser? Krijgen wij verzoening door zijn bloed? Dat is belangrijk. Ja, en hij komt op sneaky manier binnen natuurlijk. Hij probeert binnen te sluipen zoals in uh, Nehemia staat, niemand zal het merken. Hij ja. maakt iedereen geestelijk dood en legt het werk Ja, en, en, en dan zijn ze ook weg, dan hebben ze ja. geen weerstand. Als ze nee. het woord niet hebben, hebben ze de weerstand precies. Niet. Nou, vele valse profeten. En dan komt er nog een tekst. Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. En dat is nou net de centrale opdracht van de Heer Jezus. Ja, de wetsverachting. En dat, dat zie je nog steeds. We zijn vrij van de wet, zeggen ze. Ja. Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik weet ook niet wat ermee bedoeld wordt. Een praat waar ik... ...en zij ook, ook geen verstand van hebben. Mm -hmm. De wetsverachting, Gods geboden. Ja. Ja. Gods geboden zijn eeuwig, Gods geboden zijn heilig. En dan krijg je natuurlijk in die tijd... Eh, ...wie volhard tot het einde zal behouden worden. Dat is niet onze verdienst hoor, dat volharden. Nee. Dat is, is genaamd. En een bid je voor en dan krijg je het ook. En dan krijgen we wanneer... Eh, het, ...het Koninkrijk van God zal in de hele wereld gepredikt worden... Tot de getuigenis. En dan zal het einde gebeuren. Dan begint dus... Ja, dat is waar we het vorige keer over hadden. Dat, uh, dat rondje afgemaakt moet worden. Ja, door ja, de ja, hele wereld ja. moet het evangelie geklonken hebben. En nu komen er steeds meer uh, Joodse mensen in Jeruzalem tot ja. geloof in ja, Yeshua. Ja, want we komen terug. De cirkel is bijna rond. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. En dan krijgen we, grijpt de heer Jezus terug op Daniel de profeet. Mm -hmm. dan lezen we in vers 15 wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan waar door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Wat is die gruwel der verwoesting? Ik denk <coughs> dat de Syriërs, die hebben in zo'n 200 voor Christus en zo, hebben daar ook een, een, een varkenskop geofferd in de tempel. En eh, ook allerlei... Overheden, machten, heidense machten, zijn in de tempel binnengegaan. en die hebben daar een gruwel uit aangericht voor de God van Israël. Mm -hmm. En ik denk dat dit slaat op het moment. waarin over Paulus sprak. we hebben het er een uitzendingen geleden over mm -hmm. gehad. dat Satan zal komen en zich zal zetten in de tempel. om te laten zien uh, dat hij een Godheid is. Mm -hmm. En dat is het ook. Dat is het probleem. Hij zal zich als God laten vereren. Hij wil de plaats van God komen. Ja, en, en, en dan zullen heel veel mensen dat niet herkennen en zullen hem dus ook als God gaan zien. En dat zal gebeuren, naar nou mijn uh, idee, op de laatste zeven jaar, in openbaring staat dat die zeven jaar, en in Daniel staat het, in de laatste zeven jaar van de antichrist, en dan zal halverwege, staat er, zal die gruwel daar staan, en zullen de offers opgehouden worden, de Joodse offers zullen opgehouden worden. En wat we er vorige week over hadden, dat is dat teken van de Zoon des Mensen, zal daarna pas plaatsvinden, denk ja, ik. Precies. Ja, precies. En zo kun je een klein beetje in het scenario wat data of wat tijden zetten. Ja. En nou ja, dan moeten ze weer, wie het leest geven acht op. laten wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, gaat naar beneden. En dan moeten ze uitkijken, want dan zien we in, uh, in Zachariah 14, mm -hmm. waar alle volken Jeruzalem zullen belegeren. En zorg dat je eruit komt, zorg dat je wegkomt, ja. want dan is het op een gegeven moment afgelopen. En dat is dus het scenario van de Heer Jezus. En dan gaan we verder, dan gaat hij verder helemaal naar de eindtijd. Hij zegt in vers 19, wee de zwangere en de zogende in die dagen. Bid dat u vlucht niet in de winter vallen. Oh, daar hebben we nog invloed op dus. Ja, ja. we mogen weten Bid midden, ja. dat uw vlucht ja, ja, niet in de winter valt. Ja. Of niet op het Shabbat. Ja. Oh ja, dan kunnen ze niet te ver reizen. Ja. Want er zal een grote verdrukking zijn. Dan is de grote verdrukking. Precies. Wanneer begint ja. die grote verdrukking? Ik denk halverwege uh, die, die zware eindtijd. Ja. Een vreselijke. En indien deze dagen... Vers 32... Indien deze dagen niet worden ingekort, zou geen vlees behouden worden. Mm -hmm. Wat is dus deel van mijn bijna dagelijkse gebed? Heer, wilt u deze dagen inkorten. Mm. Moet, voor alles wat de Heer zegt moet gebeden worden. Ja. Voor elke belofte, elke toezegging moet gebeden worden. En de hele kerk zou moeten... Heer, wilt u deze dagen inkorten. Ja. Voor de, de christenen, maar ook voor uw eigen volk is Ja, precies. Ja. Nou... En dan zullen er een heleboel valse Christenen komen. Oh ja, dat blijft maar doorgaan, hè? Ja, dat blijft maar doorgaan. Ja, ja. En ze zullen, in vers 24, het slot, ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Ja. Jezus deed toch ook wonderen? Kijk, hij ja. heeft dit gedaan, hij heeft ja. dat gedaan. Maar dat zagen we met Mozes in Egypte ook, hè? Ja, ja, precies, die deden dus ook een wonderen. Ja. Nou, Jannes en Jambres heten die kerels. Ja, precies. Ja. Geloof het niet. Want gelijk, de bliksem komt van het oosten en ligt tot het westen. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan krijg je, nu komt het waar we het vorige week over gehad hebben. Mm -hmm. Vers 29. Onmiddellijk na die verdrukking, dan krijgen we de dag des Heren pas. Onmiddellijk na de verdrukking zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven. En de sterren van de hemel zullen vallen. En de machten der hemelen zullen wankelen. Ja. Dat is zo'n wilde, chaotische tijd over rampen over de hele wereld. En, en, en, en dikke wolkwarmen van de vulkaanuitbarstingen zullen over de wereld gaan. Dat is al na de grote verdrukking was. Ja, Zie het, ja. het dan? Dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen van, aan de hemel. Dan zullen ze hem zien die zij gekruisigd hebben. mij zien die zij gekruisigd hebben. Ja. En dan zullen ze erover wenen en alle stammen der aarde zullen zich op de bos staan. en daarna, ja, dat zou nog een, misschien nog een, een paar maanden duren... En daarna zullen ze de zoon des mensen zien komen met grote macht en majesteit. Zo zal het gaan en zo zal het gebeuren. Heb ik nog tijd voor twee bemoedigingen? Uh, ik denk dat je nog een paar minuten hebt, vijf minuten of zo. Oké, okay, ja. dan gaan we naar Lucas 21. En die geeft er nog een paar bemoedigingen bij, want dat... Ja, dat mag ook wel naar is ook uh, moeilijke profetieën. Ja, het zijn... Nou, het, uh, Kijk, over die moeilijkheid, een moeilijkheidsgraad. Al die paden van openbaring 6, het witte paard, het rode paard van... Het witte paard ja. uh, van de valse vrede, mm -hmm. het rode paard van uh, het zwaard, dat de oorlog zal komen, oorlogen, geruchten van oorlogen, het... Uh, het zwarte paard van ja. de hongersnoden, uh, het, uh, hoe heet het, het uh, vale paard. Uh, die komen allemaal terug in Matthäus 24. Ja. En dat is, zo is de provincie een consistent, om het eens dertig te zeggen, een goed samenhangend geheel. We spreken we elkaar niet tegen, het is allemaal duidelijk. En die vervolgde, dat zien we in uh, het laatste zegel wat geopend wordt, de zielen onder het altaar. Ja. Ja. En dan krijgen we nog eens een keer uh, een enorme aardbeving, dat zien we helemaal aan het eind van Lukas 6. Al die dingen die worden voorzegd. En wat zegt de Heer dan in Lukas uh, 21, vers 28? Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, en we zien ze nu beginnen mm -hmm. te geschieden, hef je hoofden op. Oh Heer, oh Heer, oh Heer, zo moeilijk. He, dus ook, ja. ben je dan bezig, ja, ik tenminste. En richt uw hoofd erop, omhoog, want uw verlossing komt eraan. Uw verlosser komt eraan. Dat is ja. het eerste. Dus word niet depressief, maar blijf optimistisch. Ja. ja, dat is een hele... oh, knap van je. Heb je het zelf verzonnen. Komt te plekken. <laughs> mooi. En het laatste advies wat we van de Heer krijgen hierover. Wees waakzaam, wees altijd waakzaam. Ja. Waken en bidden. Dat u in staat zal zijn om te ontkomen. Ja. Weer altijd bij de profeet hebben we dat ook gezien. Altijd bij de profeet Joël zagen we dat. Van ook nu nog is er een gelegenheid. Ja. En, en bij Amos zagen we dat. Overal zagen we het. Altijd ja. zet de Heer de deur op. Maar dat kiel. is denk ik wel, uh, want je, we lachten daar even over, over depressief en optimistisch. Maar ik denk als je depressief bent dan kun je niet waakzaam zijn. Dan ben je niet waakzaam. Dan zit je helemaal in de depressie. Dan zit je in de put. En dan uh, heb je alleen maar, uh, zeg maar de, de moeilijkheden van jezelf. En ben je niet bezig met van, hé, hey, God komt eraan. Uh, dus het is goed om dat voor ogen te blijven houden. Heeft dat u hoofden op. Heeft u hoofden op. Oké. Okay. Is... Nou, mensen, laat ons ja. hoofden op, ja, Halleluja, ja, Jezus ja, zeker. komt. zeker. zeker. Ja. Laten we ons niet gek maken door de omstandigheden. Maar we moeten er wel wat mee doen. Ja, zeker. Wacht, waakzaam zijn dan. Ja. Dan kunnen we waakzaam zijn. Dan ja. zien we de tekenen ja. der tijden. En bid dat je in staat mag zijn te ontkomen. Ja. Er is ontkoming, maar er moet gebeden worden. Ja. Dat zien we bij de profeten ook. Het volk moest bidden. Uit <kwijnt> alles wat geschieden zal en gesteld zult worden voor het aangezicht van de Zoon, des mensen. Heer, ons en onze kinderen. En dan moeten we zijn zoals Noach. Noach staat in de Hebreeënbrief, had het Gods woord gehoord, en bouwde de ark tot redding van zijn gezin. Ja, en door het waken en het bidden bouwen we een ark niet alleen voor onszelf, maar voor het redden van onze gezin in deze tijd. Ja. Dat is het. En daar gaan we dan ook mee aan de slag, want als we dit nou allemaal aanhoren en we doen vervolgens niks. Het is een wonderbare preek en wachten op de volgende wonderbare preek. Ja, Jan, zo de Heer wil en wij leven, kunnen we uh, een nieuwe serie Eindtijd en Provectie tegemoet zien. Want er gebeurt zoveel in de wereld. We zitten midden in de scenario's die we allemaal hebben beschreven en besproken in deze serie. En wie weet, uh, er gebeurt zoveel dat we daar dan ook weer duiding aan kunnen geven. Ik wil jou in ieder geval heel hard bedanken voor je inzet in deze serie. Het was toch weer een hele klus voor je. Maar je hebt het prachtig gedaan Jan, we zijn je heel erg dankbaar... En met jou, de Heer, natuurlijk ook. En we zien jou graag terug, nogmaals, zo de Heer en wij leven, in een volgende serie. En nu thuis, ja, heft uw hoofd en op. En ik zou zeggen, wees niet depressief over alles wat er gebeurt. Want in Matthäus 24 konden we zien en kunnen we lezen wat er allemaal gebeurt. En dat de Heer Jezus zegt: maak je niet druk, deze dingen moeten gebeuren. En als we. Onze hoofden opheffen en zien wat hij bedoelt met deze scenario's. Dan zullen we weten dat hij ons ook elke dag wil bemoedigen en ook zijn bescherming wil geven. En dat bidden we u toe. Hartelijk dank voor het kijken naar deze serie. En wie weet tot een volgende serie van Eindtijd en Proventie.